Speelt trap bal bij de eerste paal, wordt weggekopt door de Turken. Moet dan door Arda worden weggekopt, dat doet hij overigens naar behoren. Kan ik even snel zeggen dat het nieuws zal worden uitgesteld dat deze wedstrijd voorbij is. Dat duurt nog minstens 22 minuten. Overname naar een verre trap van Torun is van het Nederlands helftal. Robben iets te nonchalant, maar Strootman uh, consequenter. Komt de bal van Sneijder bij de inbuitenspelposities, staande van Persie. Het scheelde ontzettend weinig, was goed gezien door Sneijder. Maar... Uh, Uiteindelijk stond voor Persie dus buitenspel. Dan krijgen we die wissel. Die wissel die jij al aankondigde. Sarah Nijl gaat in ieder geval uit. En in het veld komt Boerak Hielmas. En daar uh, gaan de, de Turken inderdaad vooruit een dak. Dat is een man die uh, doelpunten kan maken. En die absoluut meer dreiging zal hebben dan uh, Cedda hadden. Want uh, die was niet al te gevaarlijk. Twee uh, centrumspitsen nu uh, bij de Turken. Dus uh, het is uh, ja, alarmfase 2, denk ik voor de zelf dan. Over deze Burak Yilmaz zei Guus Hiddink ooit een uh, typisch voorbeeld van een moderne professionele verdediger. Die zag het daar wel in zitten. En of hij dat goed gezien heeft, dat gaan we dan in de laatste 20 minuten van dit aanvallen, zien. Denk ik. aanvallen. Wat ja. zei ik? Verdedigen? Rededigen. Ja, aanvallen. Um, tenzij Gruzini ik plotseling hele andere <laughs> dingen zag. <laughs> dat verklaart dan wel dat het allemaal niet zo goed liep toen. Uh, Hij zal aanvallen gezegd hebben. Balbezit voor de Turken aan de rechterkant van het veld. Die lopen hem heel dom over de zijlijn zodat het zelfs zelf wat rood van de middenlijn... een ingooi mag gaan nemen of is er zelfs een overtreding gemaakt? Nee, gewoon een ingooi via Willems. De telefoon van Guus voor jou. Balbezit voor, uh, van Willems nu. een uh, paar meter voor de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Neemt daar uh, te veel tijd voor. Uh, ze moet direct oppassen dat de scheidsrechter niet zegt. van Ik zou hem nu maar een keer gaan gooien. Gooit hem nu en gooit hem dan ook uh, strak over Robbe heen. Vind ik ook knap. Is het uh, balbezitter in het hart van de defensie. En in uiteindelijk bij Altintop aan de rechterkant. Waar Robbe toch iets meer druk op de bal zou kunnen zetten. Waardoor hij had kunnen voorkomen dat Altintop de bal diep gaf. Maar dat uh, geeft in ieder geval geen zuiverheid. Want Nederland neemt weer over. Sneijder, Sneijder loert op uh, misschien een bal richting van Persie. Van Persie tussen de Dienis in. Nu een goede bal van Sneijder. Uh, is het uh, Calderim die protesteert uh, voor uh, het spel. Leek mij eerlijk gezegd discutabel. Maar de vrije trap uh, is te snel genomen. En uh, moet ook eigenlijk daar niet worden genomen. Maar het is uh, in ieder geval het uitverdedigen van Toprak. En uh, de Turken hebben het balbezit halverwege de eigen helft. Voor de, met Topal, Topal Kaya nog te spelen. Kleine 20 minuten. 1-0 nog steeds voor Oranje. Het wordt een soort 4-2-4 wat de Turken nu gaan spelen. Met de zijkanten bezet en twee centrale... Aanvallers, terwijl Snijder nu heel handig langs al loopt. top loopt. Dan, dan eigenlijk de versnelling erop moet gooien. Maar inhoudt dan de bal nog wel bij Robben krijgt. Dan durft de verdediging van de Turken niet in te grijpen. Dus het alsnog nog een maken ze een overtreding. Dat is Semi Die op 25 meter van het doel een vrije schot schenkt aan Nederland als je dat zo mag noemen. Maar eigenlijk vind ik een gele kaart moet krijgen. Ja, hij kon niet echt meer wegkomen. Hij werd gepoord en dan, dan is het als speler niet meer mogelijk ja. om weg te komen. Ja, hij maakt wel een slinger. En hij onderbreekt een zogeheten veelbelovende oranje aanval. Maar ja, oké. Okay. Nog geen nice. schil, maar wel een vrije schop. Snijder gaat de trap nemen. 25 meter van het doel van uh, doelman Zengin. Het is uh, een meter of tien van de middenas uh, van het veld. Dus die bal kan met de rechter uh, verneinigd draaien. Probeert hij de korte hoek, probeert hij de lange hoek. Maar de afstand is wel heel erg ver. Maar Snijder in de vorm van Zuid-Afrika. Die zou hem erin timmeren. Snijder in de vorm van Oekraïne niet. En die bal uh, zit er ongeveer net tussenin. De bal is aardig gespeeld, maar geen... Enkele, geen enkel probleem voor Zenki die de bal makkelijk kan pakken. Alleen hij heeft nu wat problemen om die bal aan een verdediger mee te geven. Dat gaat ook helemaal niet goed. Want uh, is er is een misverstand. Uh, uiteindelijk kon uh, Toprak er niet bij komen. De voorzet van uh, Narsing is ook niet 100%. Maar Sneijder neemt de bal goed aan. Kan hij uh, over de achterlijn uh, eventueel langs Alt -in top. Doet hij niet. Speelt de bal dan richting Willems. Willems de bal op het lichaam. Richting Strootman. Is Strootman niet echt blij mee. Want die heeft dichtbij nu 1-2 spelers. Maar uh, Sneijder heeft daar nooit zoveel problemen mee. Die vindt het altijd leuk. Speelt de bal over de zijlijn. Maar doet hij zelf, niet via een voet van uh, in dit geval uh, Arda. En zo is het balbezit er voor de Turken. En kijk ik nog steeds op de klok, want dat is eigenlijk op dit moment het belangrijkste element. Nog 18 minuten ruim, want er, kan, er komt absoluut nog wat bij. En nog steeds die 1-0 voorsprong. Diepe bal op Van Persie, die loopt niet omdat hij buitenspel staat. Na de paas van Strootman, wat heet paas, die eigenlijk een duel wint. En de bal voor de ogen van zijn tegenstander wegtrapt. Die kan nog in de buurt van Van Persie, maar daar bleef het bij. Tolga Zengin, de doelman dus van Trapfelspoor, heeft de bal buiten zijn straf op het gebied gelegd. En trapt nu hoog naar voren, wordt de bal doorgekopt. Door de spit die er al stond, zeg maar even voor het gemak. Umuut. En die moet dan in de, in de voeten komen van de, de nieuwe man, Boerak. Dat lukt niet, want de, daar zit het net zelf al via Van Rijn uiteindelijk tussen. Gaat de bal naar Krul. Krul gooit uit. naar Strootman, Strootman aan de linkerkant van het veld. Of de rechter, pardon, dus wat ruimte bij Van Rijn. Die krijgt nu de bal. De rood van de middenlijn. Gaat de bal naar Ver. Die staat op de middenlijn. Paas naar de linkerkant van het veld. Moet Robben lopen. Dat is een goede bal hoor. Prima bal van ver. Robben mag aan de slag. Gaat het Vraffelgebied binnen. De glijden twee tegenstanders weg. Dan kan de bal naar Van Persie. Die legt hem terug voor het doel. Dan staan er wel drie van Nederland. Maar die komen allemaal niet bij de bal. Omdat er een Turksbeen in de weg staat. Ja, dat hoeft maar één keer goed te gaan. En uh, dan is de wedstrijd uh, op slot. Maar dat is iets nog steeds niet. Omdat de Turken proberen wel heel snel die nieuwe man te bereiken. Die Burak Yilmaz. Maar Die heeft tot nu toe een paar balcontacten gehad. Maar die is daar niet echt gelukkig mee. Dat is echt een man die moet afmaken. En die niet uh, moet uh, aangespeeld worden voor de kaats. Dus is Nederland weer weg. Aan de linkerkant van het veld bij Robben. Robben naar Willems. Willems moet hem doorgeven naar Sneijder. Sneijder kan openen, doet dat niet. Speelt de bal naar Martins Indy. Terug naar Willems. En nu zijn het de Turken die uh, op eigen helft eigenlijk uh, van het kastje naar het muurtje worden gestuurd. Met nu aan de rechterkant uh, misschien Van Rijn die wordt aangespeeld. Wordt niet aangespeeld. Nu dan wel. Daar is hij dan ook niet echt uh, blij mee. Want dan moet hij hem terugspelen naar Martins Indy. Strootman loopt goed loopt goed weg uit de dekking. Nu is er misschien wat ruimte aan de linkerkant van het veld. Willems en Robben vragen om de bal, maar ook van Persie zou kunnen via tussenstation Snijden of Robben. De linkerkant van het veld, Robbo aangespeeld, kwartier nog te gaan. Eén tegenstander voorbij, op de tweede, stuit hem dan, heeft de bal te pakken. Dan komen de Turken er meteen uit. Nederland heeft vijf, zes mensen achter de bal. Dat lijkt me genoeg, de bal komt diep in de buurt van Heij. Ik ga die even te pakken. Opent ogenblikkelijk naar de rechterkant van het veld. Halfwege de Turkse helft, Narsing zoekt zijn tegenstander op. Is er langs, is er makkelijk langs van Persi en Robbe voor het doel. Dan komt de voorzitter eens Robbo, maar die komt net niet op tijd omdat de bal kan worden gevangen door de keeper. En uh, zo hebben de Turken weer een uh, gevaarlijk moment van Oranje overleefd. Sahin in balbezit met nu Arda. Arda ter hoogte van de middellijn kijkt of hij een van de spitsen kan aanspelen, Hilmas of Boelut. Kan op dit moment nog niet, want het balbezit is er dan voor de Turken weliswaar, maar ter hoogte van de middellijn. Dat is goed gedaan door Hilmas, wordt goed aangespeeld ook door Sahin. Gaat de bal richting Bulut. Boelut Rand 16 meter gebied. Er komt hier dan via Arda de mogelijkheid, maar het is Hilmas die wegleidt. Kijkt naar de scheidsrechter en die zegt, ja je gleed inderdaad weg, dat wil je dat ik doe. Is het balbezit er voor Krul? Dan zitten we in het laatste kwartier van deze wedstrijd met krul die het gebaar maakt van uh, ga maar ver weg want ik knal hem uh, ver naar voren officiële weigering leek dat. nu is het Krul die zelf wegleidt met de bal die die speelt richting Kaya waar uh, uiteindelijk de bal uh, voor Kaya ook zoiets is van ik laat hem lopen voor Zenkin was in ieder geval niet te belopen voor Van Persie die weinig uh, in de wedstrijd is voorgekomen tot nu toe een aantal combinaties uh, heeft uh, mee kunnen maken maar in ieder geval wel de enige is die op dit moment op het scorebord staat als zijnde de man van de enige treffer gescoord in de 17e minuut. Krul pakt de bal en uh, de Turken ja, hebben zoiets van uh, ik heb nog niet het idee dat dat het slotoffensief is begonnen. Het gekke is dat ze vanaf het moment dat ze met twee spitsen zijn gaan spelen... de grip met name op het middenveld een beetje zijn kwijtgeraakt. En daardoor helemaal niet meer in de buurt komen van het doel van de Krul. Dat is in de minuten daarvoor prima gelukt. Maar ja, een extra aanvallen betekent toch dat je er ergens anders een tekort komt. En dat is dus gezien de 4-2-4 die ze nu een beetje spelen op het middenveld. En daar krijgen ze gewoon geen grip meer op. Dan moet het wat opportunistisch en dan kan hij natuurlijk altijd een keer verkeerd vallen voor Oranje. Maar voorlopig is er eigenlijk al een paar minuten niet zo heel veel meer aan de hand. 76 minuten onderweg. 1-0. Dus nog altijd een voorsprong voor het Nederlands Elftal. Een ingooi voor de Turken rechts achterin. Via Altintop. Altintop. Opgejaagd door Snijder. De bal nog gevaarlijk trouwens. Vlak langs Van Persie gespeeld. Terug naar de keeper. Die aan de linkerkant van de ruimte weet bij Hassan Ali. En Hassan Ali krijgt dan ook de bal. Die wordt opgewacht door Narsing. Nog voordat het middenlijn in zicht komt. En paast dan naar Arda. Dat is dan nu zeg maar een soort linksbuiten geworden. De rol die hij dus ook bij Atletico eigenlijk heeft. Hier begon hij als centrale middenvelder als nummer 10. En nu moet je meer vanaf de zijkant komen. De bal gaat weer terug. Oranje probeert het vast te zetten. En natuurlijk proberen te zoeken naar een opening. Nu lijkt het alsof de Turken wat meer gaan spelen op de Nederlandse helft. Weliswaar niet bij dit moment omdat de bal even teruggespeeld wordt door Kaya richting je doelman. En vervolgens weer naar Toprak. Maar ik heb het idee dat men nu zoiets heeft van ja, als we nog iets willen dan zal het nu toch ongeveer moeten gaan gebeuren. Terwijl ik het wel opvallend vind dat op de Nederlandse bank dus zoveel coaches zitten. Van Gaal is redelijk rustig een paar keer opgesprongen omdat hij twijfelde aan arbitrale beslissingen. Maar eh, blind zit ze nu dan de coachen. Kluivert coacht wel mee. Hoek zit nog steeds het boek Volendam en te lezen. En dat uh, uh, vind ik wel erg veel. In ieder geval, het balbezit nu voor Robben. Kijken uh, hoe Robben het doet is het veel belangrijker. Een slechte bal uh, bereikt Sneijder niet. Overname er dan uh, voor de Turken. En dat is een hele aardige actie. Waardoor Alt in top uh, werd vrijgespeeld. En het balbezit er dan is aan de linkerkant van het veld. Goeie opening. Uh, prima bal richting Arda. Arda oog in oog met Van Rijn. Maar Van Rijn gaat achteruit lopen. Dan ben je kwetsbaar als verdediger. Van Rijn uh, weet in ieder geval Arda nu ook een beetje terug te dringen. Waardoor via Sahin de bal toch aan de rechterkant blijft. Toopbal komt. En die gaat voor het schot. En dat schot dat wordt uiteindelijk van richting veranderd. Door in die lijkt het. Maar uiteindelijk gaat hij daar dan ook nog voor zijn voet langs. Klaarblijkelijk. Waardoor de bal over de achterlijn gaat. En Nederland weer even de rust kan nemen. Die het wat degelijk nodig heeft. Het was een hoekschop hoor. Want hij raakt die bal af. Volgens mij uit. ook Martins de binnenkant van zijn voet. Ja, ja, zeker. ja zeker. Met zijn schenen schermen denk ja. Maar goed. Zo kregen wij aan de andere kant. Zeg ik dan maar even bij. Geen schot door Robben, overduidelijk een duw in de rug kreeg. Zo maken de scheidsrechters natuurlijk altijd wel foutjes links Dat Keizer nauwelijks nog kwalijk nemen ook. Hoewel, dit leek me nog aardig te zien. 12 minuten nog, 1-0. Nog altijd. Krul neemt wat tijd met de doeltrap. En hoewel het een thuiswedstrijd is, maar er zitten dus 20.000 Turken bijna op de tribune. Wordt er flink gefloten. Nu zijn de gezangen van de Nederlandse fans weer hoorbaar. Als het zelf dan een nemen aan de rechterkant van het veld. Via Van Rijn. Van Rijn naar Narsin. Met de tegenstander in zijn rug. Hassan Ali. Narsin draait naar binnen. Wordt denk ik vastgehouden. Maar blijft op de been. Blijft ook aan de bal. Wil er dan op snelheid langs, Staat niemand voor het doel. Geeft toch een voorzet. Dat heeft niet zo heel veel zin. Van Persie was dan nog niet en Robbo ook niet. De bal rolt door in de handen van de keeper. Narsing snel. Uh, heeft ook een behoorlijke voorzet. Bleek op de training deze week uh, in Katwijk. Maar hier onder druk is het toch wat moeilijker om de goede actie... de goede voorzet uh, te geven. De, de goede actie te maken en de goede voorzet te geven zou ik moeten zeggen. Terwijl er nu buiten het spel is van de Turken. En de, de Turken-Bulut nu uh, veel haas maakt om uh, die bal... Uh, die dus uh, direct middels een vrije trap weer in het spel kan worden gebracht... door uh, met name Heitinga of door Strootman... om die snel weer uh, in oranje bezit te brengen. Dat gebeurt nu. Martis Indy Martens Indi kijkt. Proberen eens te openen naar Narsing. Er is zoveel ruimte aan die rechterkant. Maar hij ziet het niet of hij durft het niet. Willem speelt dan de bal terug richting Krul. Wordt een beetje opgedraagd door Hilmas. Kijken of Krul het dan ziet. Want aan die rechterkant liggen de mogelijkheden bij Van Rijn. En Narsing daarachter. Maar het gaat dan de andere kant op. Waardoor Kaya het kopduel kan winnen. Hilmas vanuit buitenspelpositie de bal ook maar laat lopen. En Martens Indy datzelfde doet. Waardoor Krul aan de bal komt en met een invaller krijgen direct. Met Dink komt erin. Hij speelt bij René. In Frankrijk staat René. En Krul opent nu aan de rechterkant van het veld. Hij luistert wel, maar hij speelt de bal meters over de zijne. Ingoed dus voor de Turk aan de linkerkant van het veld. En uh, dat betekent dat het Nederlands Zeltal zich eigenlijk voor de gelegenheid... met alle spelers behalve van Persie maar weer terug laat vallen op de eigen helft. Het is gewoon Stade Rennes, hè? Stade Rennes, maar... Stade ja, volgens mij net is het Olympique Lyon of Olympique Lyonnais. Lyonnais mij als je in ja. Frankrijk woont, zeg je Olympique Lyonnais. En als je in de rest van Europa woont, dan denk je, we doen het niet zo moeilijk. Die zo is het. Uh, balbezit voor de Turken. 10 minuten nog. Willen ze echt nog in de buurt komen van Krul. Want dat is toch eigenlijk ook al een minuut of 20 niet meer gebeurd. Dan zal het dus echt opportunistisch moeten. Want het middenveld zijn ze een beetje kwijt, zoals ik al eerder zei. Maar genoeg mensen voorin. En dan moet je het maar proberen met hoge ballen. Dat doen ze gek genoeg niet. Ze zijn ook vrij uh, lange jongens. Zeker de jongen die erin gekomen ook, uh, is ook. Uh, Burak Yilmaz, geen kleintje. Die jongen die er al stond, Umoed Bulut, ook geen kleintje. Dan moet je het ook een keer durven. Maar ze doen het niet. Proberen maar breed te spelen. Achterin nu wordt er één middenvelder ingespeeld. Die staat meteen tussen 3-4 van Nederland zelfval. Komt er toch nog uit. En dan ontstaat er een klein gaatje. Maar staat Burak buiten buitenspel. En komt er een vrij schop voor het Nederland zelf. Als de Turken dit blijven doen. Dan uh, loopt Oranje eigenlijk niet zoveel gevaar. Torun eruit. Erdink erin. En dat is dan uh, een volgende wissel. Uh, aan de kant van de Turken. Daar ook twee, geweest, twee wissels geweest. Ook bij het Nederlandse helftal. Dus uh, beide coaches hebben nog iets in de achterzak zitten. En dat is een achterzak die qua tijd ongeveer nog 10 minuten zal behelzen. Balbezit voor Martins Indi. Die speelt de bal naar Krul. Krul moet oppassen. Want Bouloud komt aanglijden. En glijdt dan ook nog een keer tegen de voeten aan van Krul. Alt top krijgt de bal aangespeeld. Die moet er nu om Robben heen. Dat lukt niet. Robben is weg. Probeert Alt top hem nog een schopje te geven. Robben dan de bal naar Van Persie. Van Persie met de bal naar de rechterkant. Maar dat is een hele slechte bal. Want dit zou je echt veel beter moeten uitspelen. Dat was dan een in ieder geval 80% kans. Ja, en het, het gek is dat je met de vorm die van Persie nu heeft, zeker ook bij Manchester, denkt wat hij doet, doet hij. Maar hij schiet op doel en hij probeert hem nog breed te leggen voor Narsing. Dat doet hij niet goed, want een meter achter de man. Maar je zou in deze vorm toch zeggen, als je nou zo makkelijk scoort, overal waar je bent, en ook vandaag al, schiet dat wel op doel. Je kan ook zeggen dat Narsing misschien te snel inliep. Hè? Dat die, uh, ja. die, is, die is natuurlijk ook snel, die had ja. ook nog even kunnen wachten. Helemaal waar. Bal zit voor de Turk alweer aan de linkerkant van het veld. Arda. Halverwege de Oranje. Bal voor het doel. Dat is toch wat de Turken moeten gaan proberen. Bal wordt door Martins Indy weggekopt. Voor de voeten gekomen. Van, ja wie is dat? Altijd top alweer. De rechte vleugelverdediger toch eigenlijk. Die staat heel soort rechts buiten. De bal voor het doel te scheppen. dan wordt hij weer weggekopt door Oranje via Martins Indy. Dan moet uh, Willems de rest doen. Dan komt die bal voor de voeten van Snijden. En kan Oranje eindelijk op zoek naar een counter. Robbe krijgt de bal. Snijden wordt ondersteboven geschopt. Scheidsrechter zegt, zegt speel maar door. Want er komt de kans af voor het zelf elftal. Narsing is mee. Bal breed van Robben. valt eigenlijk tussen Strootman en Narsing. In. Nederland nog wel in balbezit, maar de snelle, het is eruit. Ja, en Sneijder ligt zwaar geblesseerd uh, op, uh, op het veld. Uh, terwijl de scheidsrechter nu neem ik aan een gele kaart gaat geven aan Altingtop. Een delayed penalty, zoals dat zo mooi heet. We kennen het met name vanuit het IJshockey. Uh, is uh, in ieder geval de derde gele kaart uh, voor de Turken. En uh, Sneijder zal minder hebben dan, uh, dan het uh, allemaal oog. De kuit loopt zich uh, inmiddels warm bij het Nederlandse elftal En uh, Sneijder zegt tegen, van, uh, tegen de assistent scheidsrechter van uh, heb je niet gezien wat er gebeurt. Moppert nog een beetje door. En uh, roept vervolgens, uh, heeft hij een gele kaart gehad? Ja, hij heeft een gele kaart gehad. Kijkt naar de kant zegt dat het allemaal in orde is. En we spelen nog officieel 7 minuten. Balbezit voor Tim Krul. Kuit, de receve-captain van Oranje, loopt zich warm. Snijder loopt inmiddels weer uh, rustig rond. En Krul uh, doet wat mij betreft uh, zoiets van heel rustig. En dan pak ik de bal op. Maar ik ben daar niet zo heel erg van. Uh, is Heitinga die bal uh, ook weer bijna kwijt. En uh, rost nou gewoon die bal naar voren. En dat doet Krul. Maar dat doet hij niet voor de tweede keer consequent. Zodat uh, Narsing hem niet bij kan uh, over de rechterzijlijn. Heitinga is dan uh, gebaseerd. raakt ook kramp. Ja, dat krijg je ervan als je niet speelt bij je club. Dan... Is plotseling op hoog uh, tempo. 84 minuten ineens veel. Dan kan Kuit uh, warm lopen wat hij warm wil lopen, maar dan komt Vlaar erin. Ja. Uh, Vlaar heeft nu al uh, het jasje uit. Dus blijkbaar hebben ze dat op de bank van Oranje ogenblikkelijk gezien dat ze daar geen risico mee willen nemen. Vlaar gaat erin komen, denk ik zo. Hoewel trekt nu wel weer zijn jasje aan. En gaat met Kuit warm lopen om even te kijken wat met hij er gaan gaat. Ja, hij heeft in de competitie. Vier minuten gespeeld bij Everton. Ik geloof wel een leacup. Hij heeft een Cup. 90 minuten gespeeld. Maar dat is toch niet veel. Nee, dat is zeker niet veel. Terwijl de Turken nu opkomen en uh, gaan uh, proberen tot uh, de 1-1 te komen. Is het een korte combinatie. En Calderin die kan dan overnemen. Via Sahin uh, kan dan het verdere balbezit gestalte krijgen. Aan de linkerkant van het veld met Arda. Arda, terwijl uh, nog verder uh, de bal wordt... Uh, in de 16 meter wordt gebracht, maar dat is goed gedaan door Van Rijn. Die in ieder geval ziet dat Erding zoveel schijnbeweging maakt dat hij zelf ook niet meer weet welke kant hij op moet. Maar de Turken hebben een inworpen, 5 meter van de achterlijn, is weer verkeerd ingegooid. Balbezit uh, toch voor Sahin, die de bal voor kan geven. Is gevaarlijk, moet krullen pakken en pakken. Doet hij goed. Uh, Vlaar gaat komen, is of Kuiters weer gaan zitten. Die wordt er bedankt voor de moeite. Kuiters zijn van zijn heitingaan, gaan van zijn kuit en daarom komt Vlaar erin. Hè? Zo is het ik uh, wil daar nu zelfs de bal voor buiten, zodat de wissel kan plaatsvinden. Hij, ik ga, geloof het allemaal wel, dat gaat gewoon niet meer. Vijf minuten voor tijd. De laatste wissel van deze wedstrijd. Turk heeft al drie keer gewisseld en dit is de derde van deel. en al En vlaar. van de speler van Aston Villa vervangt zijn collega van Everton. Want uh, de twee komen elkaar dus dit seizoen ook in de competitie tegen rond vlaar, die dus nog in de basis stond. Maar opvallend, Ver staat ook te stretchen. Uh, die heeft ook last. Die heeft last van de voorkant van zijn, uh, van zijn linker... Uh... Nou, dat kan geen conditioneel probleem nee, zijn. Nee, maar hij eh. heeft wel last. Hij heeft ook, denk ik, iets overrekt. Want hij staat constant te rekken. Oh. Ja. Nou, dan moeten we hopen dat het goed gaat. Want zoals gezegd, wisselen, dat gaat niet meer gebeuren in deze wedstrijd. Nee. Met nog officieel op het scorebord 4,5 minuut speeltijd. Met daarbij zeker nog een minuut of vier komend vanwege wissels en wat blessurebehandelingen. Weten we dat Nederland nog op een 1-0 voorsprong staat. Dat Van Persie de bal even kwijtraakt. Dat Strootman overneemt. En via Van Persie Nederland probeert de bal binnen te houden. Van Persie houdt die bal binnen speelt hem richting Robber. Robber die krijgt dan een duw. Een, uh, ja, een schouderduw, maar ook weer een, uh, een beetje ongecontroleerde duw. Wordt overigens niet bestraft. Dan kan Robber er net niet bij komen omdat die bal vanuit de kluts uiteindelijk in de komt van uh, of in de handen komt van Zengin. En het uitverdedigen er is via Topal. Arda komt maar eens een bal halen nu. En dat is verstandig. Dat wordt een van, van, van, van Rijn die hem achtervolgt als een schaduw. In zijn rechtsbek maar staat nu op het middenveld. Dat betekent dat er ergens wel ruimte komt. Vlaar glijdt weg en kan dat maar net herstellen. De Turken houden wel balbezit. Maar plotseling ontstaat er chaos en paniek achterin bij het Nederlands Elftal. 87 e minuut. Gedaan, dan blijft Strootman koel. Cool. En dan trapt Vlaar de bal van achteruit gewoon hard en fors weg. Dan kan hij worden opgevangen op de borst van uh, Robben. En hoopt Oranje nog altijd op de beslissende counter. Fantastisch opgevangen door Robben met de man in de rug. Narsing kan uitbreken aan de linkerkant van het veld. Uh, probeert hij snijden te bereiken. Is niet goed. Alt -in top neemt over. Schiet die, bal, schiet die bal dan over de zijlijn. En uh, het is zo zonde dat die counters waar Nederland er toch een aantal heeft gehad... niet goed worden uitgevoerd. Daar zal ongetwijfeld Van Gaal nadrukkelijk op gaan trainen in de komende trainingssessies. Want uh, we hebben de mogelijkheden met snelle mensen. Met een Robben, met een Narsing. En ook Van Persie is natuurlijk snel op het moment dat hij goed uh, gelanceerd wordt... Is die heel moeilijk te houden, maar dan moet het wel zorgvuldiger worden uitgevoerd. Balbezit nu voor Willems. Willems wil iets heel moois doen. Onbegrijpelijk om uh, zo'n actie te doen, alhoewel het op de helft is van de Turken. Helemaal bij de achterlijn. De Turken die, uh, hebben dan zoiets van uh, Willems maakt een overtreding, maar die zitten fel op. Sterker nog, die houdt er een inworpen over. En die mag ook Nels dicht bij de cornervlag gaan nemen aan de linkerkant van het veld. Willems zelf zegt: Zal ik het doen? Leg de bal neer. Zal ongetwijfeld zometeen die bal weer gaan neerleggen om iemand anders om een ingooi te nemen. Nou ja, wacht gewoon heel lang. en krijgt dan geel van de scheidsrechter omdat hij tijd rekt. Nou ja, dat is strikt genomen. Klopt dat eerst gele kaart aan de kant van Nederland? En dan nou gooit hij de bal ook nog even weg voor snijder om dan de ingooi te nemen. Ja. Er zijn toch scheidsrechters die zeggen, als het zo moet dan eventjes er nog een, Want dat is waarschijnlijk op amateurvelden. Het duurt op die manier wel heel lang. Oranje rekt tijd, dat uh, mag. Dat gebeurt meestal door de tegenstanders van Oranje, maar nu een keer door onszelf. 88 e minuut, 1-0, nog altijd een voorstel, Snijden van de bal gezet, Arda neemt over. goede tackle van Fer, die de bal over de zijlijn speelt via een tegenstander. Is en dan gewoon eruit. Ja, maar die had al last. Die, zat dus net al, die was al aan het rekken en aan het strekken en toen was het zijn bovenbeen. Nu is het zijn, zijn kuit. Die heeft gewoon een, een verkramping in zijn linkerbeen. En dat schiet dan werkelijk ongeveer tussen lies en, en grote teen. kan je overal last krijgen. Terwijl Nederland nu met een inworp van Snijder probeert Narsing te bereiken. Daar zit dan een voetje uiteindelijk tussen Van Alt in top. En is er één groot voordeel. Nederland houdt balbezit En de tijd tikt verder weg in het voordeel van Oranje de linkerkant van het veld. Snijder ingooi. Kijken naar uh, Narsing. Dat kan. Die staat bij de cornervlag Een beetje lummelen. En hopen dat je de bal zo lang mogelijk bij je houdt. Nou, dat duurt 1 tiende seconde is hij hem kwijt. Overname van de Turken. Die nu uitverdedigen door het drukke centrum. Dat is link. Dan gaat de bal terug naar de verdedigers. Dan komt er een diepe bal. Die is wel goed naar Arda. En dan wordt de zijkant door hem gezocht. En dat ziet er dan wel aardig uit. De spits die nu aan de zijkant speelt dus Umut Bulut. Die loopt wat en geeft de bal dan aan de andere kant mee naar de linkerkant. En dan ontstaat er ook weer ruimte aan de de andere zijde, de rechter. Zo golft het spel en hebben de Turken nu wel bezit genomen van de oranje helft via Arda. Er staan de vijf mannen in het strafschopgebied. De bal gaat breed. Wil er iemand schieten? Dat zou dan Semi Kaya moeten zijn of komt er een voorzet? De Turkse coach staat te gebaren en snapt het blijkbaar niet meer. Nu komt die bal het strafschopgebied in, wordt door Vlaar weggekopt zonder enig probleem. Ja, maar Nederland moet wat meer druk op de bal zetten. Want uh, als de mensen gewoon kunnen gaan kiezen naar wie ze gaan spelen vanaf het middenveld... dan uh, maak je de kans natuurlijk groter dat daar iets uh, goeds mee gebeurt. Maar voorlopig zijn het de Turken die uh, de bal via Kaya terugspelen richting hun eigen doelman Zenging... die uh, buiten zijn 16 meter staat en die bal verder geeft, Dan is een hele gemene overtreding van de nummer 19. Die geeft Martins Indi een geweldige keek. Dat is uh, Erdink en daar ligt Martins Indi nu ook voor... Nu krijgen we voor het eerst een opstootje en de Turken en de Nederlanders gaan elkaar nu even veld te lijf. Maar Martin moet rustig blijven. Je moet gewoon rustig blijven liggen. De eerste Turken gooien nu ook enige voorwerpen het veld in. En zo is deze wedstrijd waarin op het veld eigenlijk niks onaardigs is gebeurd. Is nu opeens toch een behalve beetje dan, de vlam Behalve in de dan door die geplang. nummer 3 van de Turk. <laughs> ja, die Calderin Die heeft denk ik toch wel te horen gekregen in de rust dat zijn coach tegen hem heeft gezegd, wil jij nog doorspelen, dan wel door de scheidsrechter, dan wel door mij. Dan uh, zal je gewoon iets uh, met de handrem moeten uh, gaan spelen. En dat uh, is in de tweede helft ook gebeurd. We krijgen wat extra tijd. Ik zit te kijken en naar bij... de herhaling. Want die Martins die krijgt uiteindelijk gewoon een schop van deze ja. meneer. Maar dat gebeurt pas nadat hij hem zelf ook een uh, flinke duwde aan de andere okay. kant gaf. Dus dat was wel een reactie. Niet goed te praten over nee. eens, maar toch. Oké. Okay. Martens in loopt naar de kant toe en uh, heeft Ricardo Santos bij zich. De, de fysiotherapeut uh, is in ieder geval niet zo geblesseerd dat hij de laatste fase van de wedstrijd niet kan meemaken. Die laatste fase is overigens ingegaan en ik heb eerlijk gezegd het bord niet gezien, dan wel gemist. Vier. Wat we aan extra tijd krijgen. Vier minuten? Ja. Oké. Okay. Keeper heeft de bal. De keeper van de Turken wel. Tolga Zengin en uh, de Turken kunnen nog maar één ding eigenlijk om wat van de avond te maken. Terwijl Martens in het veld weer in wil, maar nog niet mag. Dat is namelijk hoog naar voren pompen. Daar wordt Martens Indy nu wel serieus gemist. Nou is ver als een soort centrale verdediger er maar tussen gaat staan. Dat had Co Adriaan geloof ik al eens een keer gezien toen hij bij Twente kwam. Uh, nu komt Martens Indi weer het veld in trouwens en heeft Robben de bal aan de rechterkant van het veld. Met twee tegenstanders in zijn buurt. De eentje gepoord, dan gaat hij liggen. En of er dan wel of niks aan de hand is, wegwerp nog naar de scheidsrechter. Het heeft niet zoveel zin, want hij fluit niet. Dan kunnen de Turken misschien nog een keer komen. Strekstra tijd dus inmiddels uh, loopt. Nog. Uh... 2,5 minuut over. En Arda bijna gevonden aan de rechterkant van het veld. Maar de bal net weggekopt door Snijder die nu moet mee verdelen. kan de bal net niet binnenhouden. Waardoor de Turken weer balbezit krijgen. Waardoor we weer een beetje duwen krijgen met gevecht om de bal. Uiteindelijk is dan de inworp snel genomen. Snel genomen zodat de Turken via Arda proberen eruit te breken. En via uiteindelijk Martens Indi gaat die bal dan over de zijlijn. De Turken lopen niet tegen alles en iedereen te protesteren. Vinden de bal niet goed. Het stadion vervelend. Het te groen. Maar in ieder geval is het balbezit voor Altintop. Top. Alt in Top speelt de bal richting 16 meter. Dan moet Krul de bal Makkelijk kunnen pakken, maar die pakt niet makkelijk, want uh, die uh, wordt hem een beetje in de weg gezeten. Kul zat er weer het hulpeloos naast, moet ik zeggen. En uh, kunnen de Turken nog in die slotfase via een inworp aan de linkerkant van het veld weer een keer richting het 16 meter komen? Nee. Nederland via Robben zat er goed tussen. Strootman geeft die bal dan naar de linkerkant van het veld naar Nassing. Nu krijgen we hardlopen voor volwassenen met een oranje shirt. Het is Nassing die de bal moet afmaken. En hij maakt hem af! Het is 2-0 voor Oranje! betekent een buitengewoon belangrijke overwinning. Maar het is Indy vliegt in de armen van Vergaal die zijn jasje bijna over zijn hoofd getrokken krijgt. Het Nederlands helftal wint. Net zoals toen onder Van Basten met een nieuw team in een wedstrijd waarin een overwinning eigenlijk een luxe was. Met 2-0 van een opponent van Turkije. En over drie dagen Hongarije uit. Ja, het is het, een droombegin van de nieuwe vroeg. Zou je kunnen zeggen. Goed spel, nee. Hartstok, ja. Ja, zeker. Narsing, trouwens prachtig afgemaakt voor een het wisselspelertje van PSV. Ja. Want daar heeft hij toch wel twee wedstrijden niet meer gespeeld. Ja, als invaller. Want met een wippertje. Dat moet je ook maar durven. En koel cool blijven gaat de bal over de keeper heen. En ploft dan in de verre hoek. Goede goal. En hij scoort dus weer. Scoorde ook al tegen België. Wat dat betreft heeft hij een aardig gemiddeld. Tweede goal is een vierde Interland. Dat doet hij het in Oranje voorlopig beter dan in Eindhoven. Waar het allemaal nog wat onwennig oogt. Maar dit was goed. Ver onderschept. Bijna vanaf de Turkse aftrap af een bal. En gaat dan aan de wandel. Ver geeft de bal breed aan Robben. Robben, terwijl dat nog uh, geschoten kan worden en breed gegeven. Robben kiest ervoor om dat zelf te doen. En schiet dan eigenlijk de bal tegen een tegenstander op. Ja, zo krijgt deze avond die dus voor hetzelfde geld in uh, 1-2 of 1-3 was geëindigd. Want zo eerlijk moet je wel zijn. Een voor Oranje prachtig resultaat. Van Persie nog een keer met een bal die hij vanaf de linkerkant van Stijder krijgt. Schiet hem een halve meter over. Zo kan het nog 3-0 worden ook. Maar uh, ja, nou ja, de buiten is binnen. De buiten is binnen. De eerste punten zijn er in een pool waarin we dus verder spelen. Met Hongarije, Estland, Andorra en Roemenië. En aanstaande dinsdagavond in het Ferenc Puskas stadion in Boedapest. De tweede krachtmeting voor dit oranje. De formatie onder Van Gaal. Die veel heeft gewaagd. Die ongetwijfeld een aantal uitroeptekens en vraagtekens heeft gezet. Bij datgene wat hij vanavond heeft gezien. Maar één ding, zeker weet, één ding weet hij zeker. De eerste drie punten zijn binnen. Van Rijn gaat misschien nog een keer op actie uit. krijgt dan een tikje, maar doet het zelf ook wat onbeholpen. En het Nederlands elftal uh, gaat in die uh, laatste fase nog een beetje doorjagen. Arda in balbezit. Van Rijn probeert te herstellen. Moet oppassen dat hij geen onnodige gele kaart pakt. En het balbezit is voor de Turken. Met Alt in top en Arda aan de rechterkant van het veld. En Martens Indi loopt het dicht. De officiële speeltijd zit erop. De extra tijd zoals aangekondigd. Vier minuten zit er eigenlijk ook op. Natuurlijk er is gescoord. Dus het duurt nog even wat langer. Secondenwerk. Is er gefloten door de scheidsrechter? Of nee. komt er nog een ingooi voor het Nederlands elftal? Dicht bij de cornervlag. Het lijkt erop dat het het laatste is. Het publiek juicht al, maar de wedstrijd is nog niet klaar. Maar het is Indy zegt. Nou, volgens mij wel, dus ik loop hier maar vast weg. Ingooien kan een ander ook wel, dat is Willems. Maar vermoedelijk, als de bal uh, in de lucht is en nog voordat hij de grond geraakt heeft, zal de scheidsrechter uit Spanje alsnog zeggen dat deze wedstrijd geëindigd is. Dat is letterlijk waar. Want nu fluit hij een oranje win met 2-0. Goals van Van Persie voorrust. En in de laatste seconde van het duel van uh, Luciano Narsing: 2-0. In het duel, dat, uh, nou ja, dat hebben we gezegd in grote fase met name in de eerste helft, ongelooflijk rommelig was... waar alles behalve controle was, maar in het heel zelfde half... met ook geluk, maar toch ook duidelijk ook wel wat wijsheid... gewoon met 2-0 win, alsof het nooit anders is geweest. We gaan daar straks uitgebreid over verder praten in de studio... maar we gaan zo eerst naar het uitgestelde nieuws van 10 uur... maar heel even, Vondst Groenendijk, 2-0, wedstrijd die ook zomaar anders had kunnen lopen... hebben we het in de rust uitgebreid, was er in de tweede helft wel iets meer controle dan in de eerste? Iets meer. Uh, Turken het geloof zag je een beetje weg hebben. En een winnende coach hebben we altijd gelijk. Tom, dan weet je. Daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. We gaan eerst naar het uitgestelde nieuws, het NOS-nieuws van 10 uur. De plannen. 30% van alle kunstinstellingen worden opgeheven. De ideeën. Fusies van theaters. De reacties op het kunst- en cultuurbeleid. Er gaat echt veel kostbaars verloren. Waar gaan PVDA, D66, SP en VVD zich hard voor maken? De deling is geworpen. Waar kan nog meer worden bezuinigd? En zoek het verder maar uit. Luister morgen naar het Opium Radio Cultuurdebat live vanuit de Rijksacademie in Amsterdam. Ik vind wat er nu gebeurt is kapitaalvernietiging. Met Bart de Liefde, VVD, Jetta Kleinsma, PvdA, Salim Belhatsch, D66 en Jasper van Dijk van de SP. Het Opium Radio Cultuurdebat, morgen tussen half drie en half vijf. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Belisol. Kozijnen en deuren in kunststof, aluminium en hout. Meer weten? Kijk op belisol.nl Radio 1. Het NOS-journaal. Het is bijna half elf het uitgestelde NOS-journaal. Ik ben even houdt jong. In de laatste peiling van Maurice de Hond... is het verschil tussen de VVD en de PvdA nog maar één zetel. Volgens de Hond komt de VVD op 33 zetels, de PvdA op 32. De VVD haalt daarmee dezelfde score als gisteren. De PvdA stijgt twee zetels. Verder verliest de SP ten opzichte van gisteren twee zetels en komt op 23. Maar alle politieke peilingen hebben een foutmarge van zeker twee zetels naar boven of naar beneden. En dat betekent dat als een partij in een peiling tien zetels haalt, het werkelijke aantal waarschijnlijk tussen de acht en twaalf ligt. De broer van de Brits-Iraakse man die deze week werd doodgeschoten bij het meer van Annecy ontkent dat de twee ruzie hadden over geld... Hij is verroerd door de Britse politie... omdat er aanwijzingen waren voor een ruzie binnen de familie. Woensdag werden in een dorpje in de Franse Alpen... drie mensen in een auto doodgeschoten... onder wie een Brits echtpaar van Iraakse afkomst. De fietser die er waarschijnlijk getuige van was, werd ook gedood. Twee dochters van het echtpaar in de auto overleefden de schietpartij. De dader is nog altijd voortvluchtig. Drie van de slachtoffers zijn met een automatisch pistool in hun hoofd geschoten. Op de moordplek zijn 25 patroonhulzen gevonden. Technisch directeur Erik Breukink moet weg bij de Rabo-wielerploeg. De directie maakte vanavond bekend dat een structuurwijziging het vertrek van Breukink noodzakelijk maakt. Breukink was de laatste acht jaar in verschillende functies werkzaam bij de wielerploeg. Daarvoor was hij twee jaar renner bij Rabo. In de reactie zegt Breukink dat hij tot zijn spijt zijn werkzaamheden niet mag voortzetten. En dat hij met het grootste deel van de ploeg met plezier heeft samengewerkt.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 We'll be Drie minuten over half elf tot elf uur langs de lijn... waarin we natuurlijk na kaarten over Nederland-Turkije gaan zo doen... met Vons Groenendijk. Maar we hebben het ook over mooie atletiek vanavond. de wilden KLM Open, de US Open. de honkballers hebben gespeeld. Er werd gewielrend. Kortom er is nog een heleboel sportnieuws. Vons Groenendijk, de analist die mee keek naar de wedstrijd. Eh, we zeggen wel eens in Nederland willen we niet alleen winnen... maar ook mooi voetballen. Maar dat gaat vanavond in die zin niet helemaal op. We hebben wel gewonnen, maar het was... dat kunnen we toch wel stellen... het was een hele matige wedstrijd he, van Nederland zelf al. Ja, en... Wat gelukkig ook, hè, maar er zal niemand uh, een probleem mee hebben. Zeker niet uh, de, de nieuwe staf hè, en, en ook de spelers die vandaag uh, het hebben mogen doen. Ja, Die zijn blij met de overwinning en zullen ongetwijfeld zeggen... dat ze er hard voor gewerkt hebben en veel mentaliteit hebben getoond. Nou is het wel belangrijk als je vernieuwingsproces inzet... dat je vrij snel een succesje boekt... omdat dat ook de, de, het geloof in de aangegeven weg zal doen versterken. Is het Wat dat betreft zou het wel eens een hele belangrijke zegen... op wat langere termijn kunnen zijn? Ja, zeker. Want we zitten toch in een overgangsfase hè, met het Nederlands elftal. Dat zie je duidelijk aan de vele wisselingen. En ik denk zelf dat dat ook nog wel even... misschien wel zelfs de hele kwalificatie gaat duren. En dan is er een overwinning op Turkije... wat je misschien wel kan zeggen de sterkste tegenstander is in de poel... He, want ik kan me niet voorstellen dat Roemenië en Hongarije nou uh, zoveel beter zijn als uh, deze Turkse ploeg. Ja, dan is dat een enorme opsteker en, een, en, en zeker een, een goede eerste stap in de richting van uh, kwalificatie. Nou wordt er gezegd van Gaanse coach heeft veel risico genomen, heeft wel heel rigoureus verjongd. Maar dan is wel de vraag die ik ook aan veel mensen stel, wie van die oudere garde vind jij dan... Onomstreden dat je zou zeggen... ja, maar die moet hij toch niet afschrijven. Die hebben we de komende jaren nog wel nodig. Kun je daar eens wat mensen noemen... die je op een bank zag zitten bijvoorbeeld vanavond? Ja, natuurlijk. Nou, uh, Stekelenburg. Ik vond zeker Krul uh, vandaag uh, niet overtuigend. En ik weet dat Stekelenburg... van de week nog de uitblinker was tegen uh, Inter... met Aas Roma. Die is uitstekend begonnen aan dit seizoen. en Er is een fase geweest vorig seizoen... Uh, dat ik het wat minder vond. Maar ik vond hem juist nu weer op de weg terug. Nou... Uh, je hebt natuurlijk te maken met jongens zoals Nigel de Jong... Hè, die nu weer bij AC Milan ongetwijfeld basisspeler zal worden. Er zijn nog, nog, nog een aantal spelers, zoals Affalay. Uh, Emanuelson, uh, dat soort jongens, die zullen ook, uh, ja, om maar te zwijgen... van uh, bijvoorbeeld uh, een, een Schaars die bij Sporting Lissabon speelt... een, een Van Wolfswinkel die, uh, die ook wel, uh, wel graag wil. Ja, er zijn heel veel spelers uh, en, en de gevestigde orde die nu gepasseerd zijn... zoals ook een Kuit en ook een Huntelaar, ja, die gaan uh, toch aan de deur kloppen. Gaan aan de deur kloppen. Ondertussen klopt Ronald van der Gier ook aan de deur... want die staat uh, met John Heitingra na afloop van deze wedstrijd... op het veld of in de katakombe. Ja, John, gefeliciteerd. Beginnen van de kwalificatie overwinning. Altijd lekker. Wat is je gevoel? Ja, heel blij. Ik denk dat we vlaag goed gespeeld hebben. Veel kansen gecreëerd hebben. We hebben natuurlijk een uh, vrij nieuwe ploeg vandaag op de, op de been. Uh, onervaren, maar uh, ja, complimenten voor de jongens uh, hoe ze vandaag gestreden hebben. Ik denk dat, uh, dat de wil echt enorm was vandaag. En dat we ja, de eerste wedstrijd uh, hoe dan ook wilden winnen. En dat het, uh, uiteindelijk dan nog eens met 2-0 is. Dat is natuurlijk meegenomen. Het was, uh, wij hebben heel veel wedstrijden hier al gezien van Oranje. Je hebt er heel veel meegemaakt. Het was nu een wedstrijd met een nadruk op het tweede gedeelte van het woord. Dat is misschien wel lang geleden in de kwalificatie. Ja, nee, daar heb je gelijk in. Uh, ik denk ook dat je de wedstrijd uh, terug bekijkt, uh, Maar ik denk als je al vooraf aan de wedstrijd bekijkt... Uh, puur naar de spelers, puur naar de interlands... dan uh, is het toch wel even wennen. Maar het was een wedstrijd. Het was strijd, hè? Nee, ja, het was echt een wedstrijd. Dit was echt... Uh, ja, 90 minuten geconcentreerd spelen, uh, vele duels, uh, slim zijn. Uh, ja, de, de Turken hebben wel een, een goede ploeg. Ze zijn natuurlijk gesteund door uh, ja, vele toeschouwers vandaag. En, uh, ja, het was echt een, uh, een mooie voetbaltempo om vandaag in te voetballen. Hoe anders was het voor jou? Want ik, ik was een beetje op je gelet in die wedstrijd. Je had het druk, hè? veel praten, wijzen, roepen. Ik ben schor. Ik voel het aan mijn stem. Ik denk dat ik... Uh, ja, nog uh, lang geleden is dat ik zoveel gekozen heb. Je hebt natuurlijk uh, de eerste helft met, uh, met Jan Maat. Uh, de, de tweede helft met, uh, met, met uh, Van Rijn. Naast me aan de andere kant staat, uh, ja, staat uh, Bruno. En aan de linkerkant helemaal staat Jetro. Kijk, Jetro heeft natuurlijk uh, weliswaar een uh, EK meegemaakt. Maar die jongen had vandaag ook maar uh, tot, tot dusver 6 Interlands gespeeld. Ja, dan staat kort voor je Klaasje en dan staat Krul ook nog eens achter je. Ja. Hoe anders kan je het hebben? Je wilde in een andere ploeg spelen. Nou, daar ben je... Nou ja, goed. Als <laughs> je zo bekijkt. Maar ik moet zeggen, ik moet de jongens allemaal een heel groot compliment geven. En als je dan de vreugde ziet bijvoorbeeld bij, uh, bij de 2-0. Als ik dan uh, Bruno zie, uh, zie rennen. Dat, uh, ja, dat doet, me wel, uh, doet me wel goed. Jullie lagen onder een vergrootglas. Hè? Heb je dat zelf ook gevoeld? Nee, natuurlijk. Als je uh, na het EK, als je zo'n dramatisch EK speelt. Ja, daar komt er natuurlijk van alles bij kijken. Ze gaan zoeken. Ze gaan kijken naar oorzaken. Uh, het is tijd in Nederland. Maar programma's moeten gevuld worden. Ja, het was niet goed, dat weten wij. En... en... Ja, dat beseffen wij ons donders goed. En uh, we zijn nu bezig om uh, ons te kwalificeren voor het, uh, voor het WK. En we moeten alleen maar vooruitkijken, terugkijken. Daar moet, uh, moet je van leren. En uh, ja, dat gaan wij doen. Ja, ik bedoel met name ook de coach, want die maakt keuzes... die zeer opvallend te noemen zijn. Uh, hebben jullie die druk die op hem ligt dan ook meegenomen? Ik, voel je ook zoiets van, ja, we moeten ook voor hem uh, presteren? Nou ja, de trainer is heel duidelijk in zijn keuzes. Uh, dat legt hij uit. legt hij aan de, uh, individueel uit aan de spelers, legt hij uh, aan de groep uit... En uh, nou ja, goed, uh, uh, ja, hij bekijkt gewoon uh, hoe de vorm is, zeg maar. En, uh, ja, er is uh, veel concurrentie in dit elftal. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Ik denk dat ook voor de jongens tussen Haakjes uh, die, die meer routine hebben... Die ook, uh, ja, wij moeten ook scherper zijn. Dit uh, proces zal met vallen en opstaan gaan, hè? Nou, nou ja, goed. We zijn goed begonnen. De klus is voor de, voor de helft geklaard nu. Uh, we spelen natuurlijk nu... Uh, Dinsdag tegen Hongarije is de volgende wedstrijd. En uh, ja, goed, hopelijk uh, staan we daarna naar zes punten in ieder geval. Naar de eerste twee tweede duels. Geef je stem een beetje rust. Ik ga weinig, ik ga weinig doen vanavond. Dank je wel. Ronald van der Geer daar met John Heitinga. Uh, nog even over wat John Heitinga zei, voor ons Groenendijk. Uh, uh, iedereen staat op scherp. Ook de, dat is ook wel een kracht van Van Gaal. Dat, uh, hij kiest alleen maar mensen die goed zijn op dit moment. Hij wil af van de abonnementen. Maar Van Gaal staat nu uh, bij Ronald van der Geer. Ronald. Meneer Van Gaal, van harte gefeliciteerd. De kop is eraf. Uh, wat is uw verhaal van deze wedstrijd? Ja, het verhaal is eigenlijk uh, dat we ook gezien hebben dat de Turken heel goed kunnen voetballen. Dat het een strijd was uh, op leven en dood. Ik denk dat het zeer aantrekkelijk was voor het publiek. Uh, ondanks de kracht van de Turkse ploeg hebben wij de meeste kansen afgedwongen. Zij hadden ook wel uh, twee hele goede kansen, waarvan ik dacht, nou, die, gaan, die kunnen er net zo goed in. Ja, wij hebben eigenlijk de mogelijkheid uh, niet uh, genomen om uh, het eerder af te maken. Maar goed, uh, we hebben gewonnen, 2-0 van een goede ploeg. En uh, ja, ik ben daar heel blij mee. Toch zijn er denk ik wel wat kanttekeningen die u voor uzelf gemaakt heeft. Wilt u er een paar met ons delen? Nou ja, ik, ik vond ons zeer onzorgvuldig uh, in balbezit. Terwijl uh, dat juist uh, in de training uh, heel goed verzorgd was. De Turken speelden precies zoals wij hadden gedacht. En wij hebben uh, laten spelen, 11 tegen elf. Dus ja, de jongens konden niet verrast zijn. Maar toch uh, speelden wij zeer onzorgvuldig veel balverlies in de eerste helft. In de tweede helft uh, ging dat beter omdat de Turken uh, met twee spitsen gingen spelen. En eigenlijk het één op één. En toen hadden we een man meer op middenveld. En, en toen hadden wij juist... Uh, de kansen moeten benutten of de mogelijkheden die we hadden kunnen creëren beter moeten uitspelen. En uh, dat is niet gebeurd. En dan blijft het tot het einde spannend. Dat is leuk voor het publiek, maar voor uh, de coach wat minder. Zat er spanning op die jongens? En dan noem ik even Del Janmaat, omdat dat opviel bij hem misschien wel. Nou, dat vond ik ook. Ik zei ook tegen hem, uh, je bent niet uh, jezelf... En uh, dat was Klaas eigenlijk ook. Want normaal draait hij altijd uh, open naar voren. En nu uh, heeft hij uh, heel veel paarsers uh, naar achteren gedaan. Nou, dat is ook de reden waarom ik ze beide heb gewisseld. Wat, uh, hoe is het met u eigenlijk? Want u maakt nogal een lelijke smak met uh, Bruno Martens Indy. Ja, maar beter zo, hè. Dat de jongens enthousiast zijn en uh, naar je toe komen. En dat we het allemaal met, uh, met elkaar doen. En uh, niet alleen de spelers uh, in het veld, maar ook de spelers op de bank... Ja, dat is een geweldige sfeer binnen, binnen de groep uh, gekomen. En uh, ja, nu 2-0 winst. Ja, dan ga je twee stappen vooruit, natuurlijk. Maar ik wil heel één korte vraag stellen. Want u zei voorafgaand aan de wedstrijd over uw keeperswissel. Die opvallend is. Ja, er zijn een aantal aspecten. Is er nou één aspect waarvan u zegt ja, dat dat was doorslaggevend? Nou ja, eh. Uh... Wij uh, hebben een kleine ploeg. Dat was ook een reden waarom ik uh, ver uh, en van Rijn in inzette. Want uh, we hadden problemen met die cordes. Het kon twee keer vrij ingekopt worden. Dus dat is ook een reden waarom ik ver, ver en verrein in, inbracht. Maar uh, uh, krul heerst meer in de 16 meter. En, en uh, dat was ook een uh, belangrijke reden om tegen de Turken met krul te spelen. Dank u wel en gefeliciteerd nogmaals. Dank u Vols Groenendijk, de tijd gaat ons op de hielen zitten. Eén vraag nog, we spelen dinsdag in Hongarije en John Heidenga zei, nou dan hebben we zes punten, dan hebben we het eerste deel goed gedaan. Uh, maar met hoe wij nu gespeeld hebben, de Hongaren winnen met vijf. van Andorra, zegt natuurlijk niet zoveel, maar wordt het een hete avondje in Hongarije? Nou, dat kan, hè, want die verschillen die zijn natuurlijk toch, uh, toch kleiner geworden ook tussen dat soort landen. Maar ja, ik denk toch dat als Van Gaal de, de wedstrijd terugziet... dat hij de eerste helft toch wel zal schrikken. Want dan zijn het niet twee kansen geweest van de Turken... maar misschien wel een stuk of vijf. Ja, en, en dat pak vanavond pakt dat goed uit. En nog een ander opvallend punt was dat John Heitingra zei... van ja, er wordt heel erg gekeken naar vorm van, van dit moment, hè, ja. maar... Hij speelt op dit moment zelf ook niet bij Everton. En Narsing speelt niet bij PSV. Dus dat, dat spreekt dat verhaal een beetje tegen. En je moet ook een beetje geluk hebben. En dat hebben vanavond het Nederlands zelf toch gehad. En misschien door het harde werken wel, wel afgedwongen. Want ze hebben er wel voor gevochten. Welgevochten, het geluk misschien afgedwongen. Nederland-Turkije 2-0 in een pool waar Roemenië met 2-0 uitwint eh, bij Estland. En eh, de Hongaren, zoals gezegd, met 5-0 wint van Andorra. Fonds, dankjewel. We gaan snel door met wielrennen. Want technisch directeur Erik Breuking verlaat aan het einde van dit seizoen de Rabobank ploeg gedwongen. Hij had misschien nog wel willen blijven, maar een structuurwijziging, lekker woord altijd, is de oorzaak van Breukings vertrek. Guy mooi woord, he, structuurwijziging. Ja, ja, heel mooi woord om. om mogelijk toch wel uh, de echte reden een beetje te verdoezelen. En dat beetje kun je ook wel weglaten. Want uh, nou ja, laten we eerlijk zijn, Breuking stond natuurlijk toch wel uh, regelmatig onder flinke uh, kritiek. En dat had vooral te maken met het feit dat de renners van Rabobanken... nooit presteerden als het er echt op aankwam. Dus in de Tour niet echt goed presteerden. In de, in de klassiekers met name niet echt goed klas, uh, presteerden. Met name de voorjaarsklassiekers. Ja, en er werd vaak gezegd... Uh, er is geen echte topsportcultuur bij Rabo. Uh, het is niet hard genoeg. De leiding neemt uh, geen ingrepen of doet geen ingrepen... Uh, die, die echt gewoon de prestaties ten goede komen. En Breukink was daar verantwoordelijk voor als technisch directeur. Dus, dus je kunt het ook echt wel zien als ja. een ja, moment om af te rekenen met die cultuur van de afgelopen jaren. Betekent dit de eerste van meerdere die gaan vertrekken? Of denk je met dit vertrek dat men de coaches, zeg maar, eventjes de ploegleiders aanhoudt en op een andere manier die zal gaan aansturen? Maar ik heb eerlijk gezegd geen idee, omdat aan de ene kant wordt er... Uh, in het geruchtencircuit hoor je nu ook de naam van Adrie van Houwelingen hoor je rondzingen. En um, dat is toch wel vaak een van de ploegleiders geweest... waarvan uh, in het wielerwereldje en ook met name bij de renners bij Rabobank... toch wel gezegd werd van ja, maar dat is nou net wel iemand... die, um, ja, die goed met die renners omgaat en die wel een beetje snapt... hoe het, uh, hoe het allemaal werkt in het, in het uh, echte uh, wereldje van, van het topwielrennen. Uh, dus, maar er wordt wel gezegd dat hij eventueel het volgende slachtoffer zou kunnen zijn. En uh, ja, wat dat betreft moet ik, moet ik nog 20 slagen om de arm houden, omdat je gewoon absoluut niet weet uh, wat er nou precies gaat gebeuren bij Rabobank. Maar uh, ja, het zou kunnen zijn dat er nog mensen moeten volgen. Want structuurwijziging, dat is mijn laatste vraag, die duidt erop uh, dat er op een andere manier dan zeg maar een soort ploegleiding geformeerd is. Is daar iets over gezegd of is dat allemaal nog koffiedik kijken? Nee, Brukkink is natuurlijk een soort technisch directeur geworden. Hè. De man die boven de ploegleiders stond. Uh, je zou kunnen denken eraan dat uh, straks gezocht wordt naar een structuur... waarbij uh, die ploegleiders weer rechtstreeks aan uh, de grote baas van de ploeg... Uh, de man die namens Rabobank de basis boven de ploeg, Harold Knebel, moeten gaan rapporteren. Uh, ik kan me voorstellen dat dat een structuurwijziging is... waarbij meteen ja, de lijnen wel heel erg kort worden. Dan is er gewoon één sterke man, één baas, Knebel... En de ploegleiders, ja, die, die vallen daar meteen onder. Uh, dat zou dus kunnen, maar het kan ook zijn dat ze een nieuwe man zoeken, maar ja, dan verander je geen structuur, want dan hou je de structuur intact. Ja. Dus ik zou niet weten wat ze verder met structuurwijziging bedoelen, maar ik, ik heb een vermoeden dat het eerder de kant op gaat van uh, één sterke man, en uh, de rest rapporteert aan uh, Knebel. We gaan het uh, allemaal volgen. Eerst nog even het slotweekend uh, van de Vuelta. Gio, dank voor dit moment. En van de ene specialist gaan wij naar de volgende specialist. Leon Haan is hier aangeschoven in de studio, en die volgt alle atletiek en vanavond was er topatletiek in, in Brussel. De Ivo van Damme Memorial. Uh, Leon, het nieuws meldde het al. Dus ik kan zeggen, was er nieuws? Ja, er was nieuws. Het was een wereldrecord, hè? Ja, wereldrecord op de 110 meter horde van de Amerikaan Arius Merritt. Ook de Olympisch kampioen. Een wereldrecord in de atletiek is uh, altijd bijzonder. Maar de manier waarop hij uh, liep vanavond in Brussel... Ja, was, uh, was uitzonderlijk. Vanaf de start uh, domineerde hij uh, de race... Alles klopte, hij scheerde over de horde, had ontzettend veel snelheid tussen die horde en hij loopt dan naar 1280. Kijk, het wereldrecord stond tot voor deze race op 1287 van de Cubaan. Oh, heel Robles. lang hè, toen ik die naam hoorde. Toch? Ja, vier jaar lang. Ja. En ja, dan 700ste uh, eraf halen, dat is gigantisch. Dat is eigenlijk zoals de Bolt dat gedaan heeft op de 100 meter. En nog even over hem, want je kan zeggen, het is bijzonder, het is altijd bijzonder. Een wereldrecord zie je nooit aankomen, maar bij hem zat het er wel een klein beetje in, kunnen we dat zeggen. Ja. Het er werd wel min of meer gehoopt van hij gaat dat misschien wel doen. Ja, toch wel, want het seizoen had hij al zeven keer onder de 13 seconden gelopen. Dus uh, hij was steeds uh, dichtbij, zeg maar. Uh, nu, nu waren de omstandigheden ideaal, het, net wat ik zei, het, het, ja, het klopte eigenlijk uh, vanaf, uh, vanaf het startschot. Ja, en en dan, uh, dan is er dus uiteindelijk uh, het wereldrecord met 12,80. Nou, noem die al de naam van Bolt. Die was ook weer aanwezig. En als die aanwezig is, willen we altijd weten hoe het met hem ging. Bleek was er ook. Ze liepen weer niet tegen elkaar. Hè. We wonnen ze allebei gewoon? Ja, ze wonnen allebei. Bolt won de 100 meter in 1986. Ja, geen bijzondere tijd uh, voor, voor Bolt dan. Voor een ander natuurlijk wel, maar voor Bolt niet. Uh, voor hem zit het seizoen erop. Uh, Bleek won de 200 meter in 1954. Dat is eigenlijk relatief gezien een betere tijd. Ja, ook uh, hij was uh, met overmacht de beste. En voor hem zit ook het seizoen erop. Ja, het zijn toch de twee hoofdrolspelers eigenlijk... Uh, van dit seizoen, want naar de sprint gaat de meeste aandacht uit. Maar vandaag was de absolute hoofdrolspeler Arius Merritt. Deden er nog Nederlanders mee. Dit ja, ja, ja, ja. Op de 800 meter was Yvonne Hak de nummer 9 met 203-91. Nou, Hak heeft geen goed seizoen gehad. Ja. Niet actief bij de Spelen. Dit was haar laatste wedstrijd, 203-91. Dat is echt uh, matig voor haar. Ja, alles moet dan uh, op volgend jaar aankomen wanneer het wereldkampioenschap in uh, Moskou ja. wordt gehouden in augustus. En die andere Nederlander die in actie kwam, dat was uh, Erik KD bij het discuswerpen. Hij uh, werd vierde met 65,48 meter. 48. En daarmee bewees KD wel dat hij bij de wereldtop hoort. En net zoals hij dat er bij de Spelen ook heeft aangetoond. We nog mooi weer. Het weekend met het atletiekseizoen zit erop, hè? Nu. Ja, ja, ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd nog wel een paar wedstrijdjes, maar traditioneel maar dit, is, uh, is, is begin september, half september is het einde van het Atletische seizoen. Dit was de laatste Diamond League-wedstrijd, de 14e. Ja, en dat is uh, de, de crème de la crème kwam vandaag in actie daar in Brussel. En uh, eigenlijk kun je zeggen, het is nu klaar. Het is klaar met een mooi wereldrecord tot slot. Leon Haan, dankjewel. Wij gaan verder van specialist naar specialist. Gewoon Kvilaat is aangeschoven. Want uh, wij voetballen tegen Turkije winnen dat met 2-0 zullen hebben. Mensen in het buitenland denken, oh, hele normaal. Uitslag Nederland-Turkije. Maar je hebt ook al die andere wedstrijden die brei van de kwalificatie begonnen is. Wat springt eruit, wat jou betreft? Uh, nou ja, wat er uitspringt in eerste instantie is Bulgarije-Italië in groep B. Een groep waar ook uh, Tsjechië en uh, Denemarken morgen tegen elkaar spelen. Italië uh, kwam op achterstand 1-0. Goal van Manolev weet uiteindelijk nog met 2-2 gelijk te spelen, maar de eerste averij in een groep, dus met Tsjechië en Denemarken, is daar alvast opgelopen. Dat is eigenlijk de meest opvallende uitslag van allemaal. En als we dan naar de andere grote landen kijken... ik zag een tussenstandje van Duitsland tegen de Faroe eilanden daar werd ik niet nerveus van, zeg maar. Nee, nee, nee, je hebt ongetwijfeld de ruststand daar gezien. Die ja. was, zeg ik even uit mijn hoofd, 2-0. Ja. Het is niet erger geworden dan 3-0 voor Faroe. Dus Duitsland heeft gewoon gedaan wat het moet doen en dat is winnen. Maar meer dan dat dus eigenlijk ook niet. Portugal had het daarentegen een stuk moeilijker tegen een land... waarvan het eigenlijk dik moet winnen. Luxemburg kwam 1-0 voor thuis tegen Portugal. En Ronaldo moest eraan te pas komen uiteindelijk om met 2-1 te winnen. Dat is ook opvallend dat Portugal het daar met zo'n landje zo moeilijk ja. heeft. Engeland wint dik met 5-0 van Moldavië. België een uur ja. lang tegen tien man gespeeld. Aan België zijn we geïnteresseerd, want die hebben van ons gewonnen. We zeggen allemaal, ja. België moet het nou eens een keer gaan doen. Hoe zijn die gestart? Nou, die, die moesten tegen Wales, ook in een groep met Kroatië en Servië. Kortom, dan moet je van Wales winnen als je wil wilt kwalificeren. En uh, Wales stond na een half uur al met tien man... na een enorme doodschop van Collins op uh, Gillette en uh, daar had België daarna ontzettend veel balbezit... ook kansen gehad, maar uiteindelijk een hoekschop nodig... Doelpunt van Compagnie daaruit. En een vrije trap van Jan Vertongen om met 2-0 te winnen van Wils. Kortom, het gaat toch wel weer lastig. Maar uh, ja, ze hebben gedaan wat ze moeten doen ja, uitwinnen bij Wils. Kortom, de meeste landen hebben gedaan... en de grootste averij is Italië-Bulgarije. Zo is 2-2. Ik dank je voor het bekijken van al die wedstrijden... en al die uitslagen. Want we gaan nog even honkbal. Het Nederlandse honkbalteam in zes innings. 17-0 tegen de Belgen. Eerste wedstrijd gewonnen. Kredien Sams, dat was een grote man vanavond. Hij sloeg een cycle. Dat wil zeggen een honkslag, een twee-hongslag. Een driehoekslag en een home run. Kalian, besef jij wat jij vanavond hebt gedaan? Ja, ik besef het zeker. Uh, ik had het uh, nooit eerder gedaan. En uh, vanavond gebeurt het voor het eerst. is dus, uh, echt uh, mooi. Weet je hoe lang geleden is dat er iemand in het Nederlands team dat gelukt is? Ik heb geen idee. Nou, het is in de jaren 80-90. Jeffrey Cranston. Ooit van hem gehoord? Ik heb wel van Jeffrey Krensen gehoord, maar uh, ik wist niet dat het zo lang geleden was. Um, beschrijf eens, hoe, hoe gaat zoiets voor de luisteraar die niet weet wat een cycle is? Nou ja, je uh, hoort in uh, een cycle hoor je vier te slaan. Een single, een double, een, een drie-hongslagen en een homerun. Uh, dat is wat ik vanavond heb gedaan. En dan sla je die homerun ook nog eens met alle honken die vol zijn? Ja, dat was echt mooi meegenomen. Ik uh, ging naar de plaat, ik zag alle honken bezet. En ik dacht, rustig blijf en uh, gewoon een goede swing maken. Je kreeg een publiekswissel, denk ik, van uh, Brian Farley. Hoe voelt dat? Nou ja, dat is niet erg. Ik bedoel, uh, ik heb een goede wedstrijd gehad. En uh, Tati uh, ging het outfield in, dus ik was er wel oké okay mee. Goede start van de EK in eigen land. Uh, wat hebben jullie allemaal nog in pet over ons? Ja, zeker een goede start. Het is altijd wel leuk als je de eerste wedstrijd wint. En uh, erg belangrijk. Maar ik denk dat we nog heel veel mooie wedstrijden kunnen neerzetten voor de fans. Dus uh, het komt helemaal goed. Succes ermee. Dank je 17-0 Nederland-België. En we gaan tennissen de US Open. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Gisteravond, ik ging op een gegeven moment toch maar slapen. En er moest nog zoveel boys komen. Want ik zat midden in tip, Zarevic, uh, Ferrer. En ik heb uiteraard de uitslag gezien. Maar wat een wedstrijd was dat ook? Hè? Ja, ja, ik denk eerlijk gezegd uh, de beste mannenwedstrijd uh, tot nu toe in het toernooi. 7-6, vijfde set voor Ferrer. Het affiche zou zeggen van nou jongens gaan we ja. daarvoor zitten. Maar man, ze hebben het meer dan waar gemaakt. Little Beast, David Ferrer heeft zijn bijnaam ook uh, eer aangedaan. Vier en half uur, krampaanvallen van Tipsarevic, Breekachterstand vijfde set en Ferrer 7-6 in de vijfde. Een uh, halve finalist. Prachtige wedstrijd. En toen moest je echt de hele nacht voorop blijven. Uh, kom Djokovic moest nog gaan spelen tegen Del Potro, hadden ook veel mensen naar gezien toch weer Djokovic gewoon, hè? Ja, en zonder setverlies. Ja. Uh, tweede set, fantastisch, 85 minuten. Del Potro breek voor, Djokovic knokt zich terug. Lange taai uh, lange uh, twaalfde game. Uh, 6-5 was het uh, voor Djokovic. Del Potro vocht zich uh, terug naar 6-6. Uh, mooie tweede set, maar al met al Djokovic toch wel weer heel sterk. En ik heb toch wel weer een uh, glimp van hem gezien... zoals uh, die vorig jaar speelde in 2011 en de US Open won. Hij was echt heel erg goed. Zet je je geld dan ook nu op Djokovic? Of zeg je, nou, nou, die Engelse meneer is goed? Nee, Djokovic is, is voor mij nu toch wel de favoriet... nu Federer eruit is en... Uh, ja, Ferrer, het die, die, die, die kan bijna niet dat hij nog zo'n wedstrijd gaat spelen in de halve finale. Dus Djokovic volgens mij door naar de finale. En dan ja, misschien wel Berdy. Als die van, van Murray wint, tenminste. Nou, Zou ook zomaar kunnen hoor. Worden in ieder geval toch ook hele echte halve finales. Uh, zijn we vanavond bij de vrouwen aangeland? Halve finales? Ja, zeker. De eerste halve finale is uh, bezig. Uh, veel decibellen op uh, het Arthur ashe Stadion. Uh, Azarenka de nummer 1 tegen Maria Sharapova, de nummer 3. Die uh, aanstaande maandag opschuift naar de tweede positie van de ranglijst. Het is 3-2 in de derde set voor Azarenka. Het is uh, goed niveau. De eerste set begon wat uh, mat, met name van de kant. Van Azarenka. maar nu is het een echt gevecht en uh, ik ben benieuwd wie dit uh, gaat winnen. En de tweede halve finale wordt die een stuk korter, dat partijtje. Ja, je zou zeggen van wel als uh, Jamina Williams, favoriet tegen die Italiaanse, die leuke speelster Sarah Erani, finaliste Roland Garros. Uh, goede tacticus, goede loper, speelt met passie, maar ja, ze is een, een dwerg vergeleken bij Williams, dus ja, met de service van Williams is het toch moeilijk uh, daar. Uh, uh, tegenop te kunnen. Dus ik, ik verwacht een twee-setter voor Williams. Nou, we moeten er allemaal nog even voor opblijven. Jij gaat dat zeker doen ja. om het voor ons te volgen. Marcella Mesker, dank voor dit moment met je commentaar op de US Open. Halve finales bij de vrouwen. Daarmee komt een eind aan deze 2,5 uur durende uitzending van Langs de Lijn. Grotendeels in de tekenstond van de wedstrijd Nederland-Turkije. Eerste wedstrijd WK-kwalificatie 2014. Nederland-Turkije eindigde in 2-0. 1-0 van Persie. 2-0 Narsing. In een pool waarin ook Hongarije en Roemenië hun eerste wedstrijd wonnen. Nederland gaat door met voorbereiden... want gaat spelen aanstaande dinsdag in eh, Hongarije tegen Hongarije. Er komt een einde nu aan langs de lijn. Zometeen natuurlijk het NOS-nieuws... en daarna met het oog op morgen. Hele prettige avond. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. ...elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1-journaal. De VVD heeft een visie op de overheid. Daarmee brengen we de overheidsfinanciën op orde. Maandagochtend van half negen tot negen... ...VVD-lijsttrekker Mark Rutte. Maar dat doen we zodanig dat we ook geld vrijspelen ...voor investeringen in wegen en onderwijs en veiligheid. Ook een vraag voor Rutte? Stel hem via vragentenhaag.nl ...en luister maandagochtend vanaf half negen naar de lijsttrekkers. En ruim vijf miljard ruimte maken voor lastenverlichting. Op Radio 1...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 Deel het op groendichterbij.nl en maak kans op 20.000 euro. De Nationale Tattoo. Van 27 tot en met 30 september in Ahoy, Rotterdam. Reserveer nu uw kaarten via nationale Groen Groendichterbij wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Kijk op groendichterbij.nl Een ervaren IT-er nodig? Het unieke Total Match System garandeert het zorgeloos inschakelen van de beste IT-pro's.